Dit is deze week in tablet, aflevering 84, opgenomen op dinsdag 4 juni 2013. Hey Martijn. Goedemiddag deze keer. Ja, hoe zeg je dat in het Taiwanese? <laughs> Honky Tonky, goedemiddag. Uh, ik, ik ken alleen Italiaans, Nederlands en Engels. Dat houdt tot. Misschien ook Duits. Oh, hum, humble humbleberg. Meneer is drietalig. <laughs> Jij niet, Dan? <laughs> nee, maar... Belgisch, Nederlands en Engels. Ja, ja. Twent, Gronings. <laughs> ja. Mang! Maar ja. man! Nee, nee, ja, ja. nee. Maar ik weet wel dat het in, in Taiwan nu uh, na negen uur s'avonds is. Dus uh, bijna tien uur volgens mij. Oké, okay, ik zeg het omdat Computex in volle vaart is en uh, jij uh, aardig wat te doen had uh, deze uh, laatste twee dagen. Dus er ja. staat weer een hele berg nieuws uh, op, uh, op de Tablets Magazine. En ik heb het ja. niet echt uh, veel geopend gehad, de website, omdat natuurlijk dat ik me graag laat verrassen door jou. <laughs> uh, maar voordat ik uh, ga het letten over wat voor leuke kleurtjes ik opeens op de voorkant zie, gaan we toch maar eens beginnen met uh, wat er zeg maar, net na vorige week gebeurd is in de podcast. Uh, er zijn twee reviews verschenen. Jij hebt de Point of View uh, online gezet. Ja, yeah, de Point of View Mobi 945. Hey, ik heb uh, twee weken terug de Mobi 1045 gedaan. Dat was een 10,1 inch tablet met 800 pixels. Dat is eigenlijk dezelfde tablet, maar dan met een, uh, een hoge resolutie retina-achtig display uh, van 2048 bij -15, 1536 pixels. En een 9,7 inch formaat, dus 4 bij 3 beeldverhouding. Dat is eigenlijk het belangrijkste verschil. En, um, was die andere niet 4x3? Nee, dat was gewoon 16x10. Okay. Um, dus ja, nee, goed, en dat is ook gelijk degene waar, hetgene wat, wat zowel voor het positieve als het negatieve zorgt. Dat display dat is uh, super, dat ziet er heel strak en goed en mooi uit. Uh, levendige kleuren, uh, hoge resolutie. Uh, als, als websites en, en apps en dergelijke daarvoor geoptimaliseerd zijn, ziet dat er allemaal zeer strak en netjes uit. Um, maar het zorgt ook gelijk voor. Het probleem dat de, de processor die erin zit, uh, van Chinese smakelaai, dat die het soms niet helemaal bij kan houden. En dat zal je bij, bij uh, basis taken als mailen en, en uh, browsen zolang je niet te veel open hebt staan, zal je dat uh, niet tegenkomen. Maar zodra je uh, meer apps gaat openen, uh, intensievere apps gaat openen, dan wil het nog wel eens haperen, stotteren, uh, lek uh, veroorzaken. En dat komt gewoon omdat die, die, die processor met uh, die 2 gigabyte de werkgeheugen dat net niet bij kan houden. En, uh, nou goed, dat, dat is een punt waar je op inlevert. Maar ik vind het display wel echt duizendmaal beter... dan het display op het 10-inch model. En ik zou deze dan ook wel aanraden. Uh, maar ja, je moet wel le leven met, uh, met iets wat mindere prestaties. Oké, okay, welke Android-versie? 4.1 Jelly Bean. Hmm. Maar Jelly Bean wel, dus dan zit er wel gewoon... Uh, volgens mij is dat al sinds uh, yeah, Jelly Bean dat er veel meer optimalisatie is voor die hoge-resolutie-displays. Dus alle tekst en zo, ook in de browser, wordt gewoon mooi scherp gerenderd. Oh ja, binnen Android zit er allemaal strak uit. En ook de, de apps van Google zelf zijn er natuurlijk helemaal voor geoptimaliseerd. En uh, ja, het is meer, meer de, de, de apps van derden, zo'n zo jewel deluxe, hè? Zo, je weet zo'n uh, spelletje. ja Die hebben daar nog geen aandacht aan besteed. Aha. Dus uh, dat ziet er allemaal een beetje, een beetje wollig uit, zeg maar. Ja, ja. Oké, okay, nou ja, oké, okay. uh, interesting. Ik uh, wou graag dat jij eerst even jouw review uh, besprak, want dan kan ik even snel nu zeggen over mijn review, de Acer S7, een yes. ultraboek. Want daarna ga ik achterover zitten en uh, ga ik even, uh, <laughs> een half uurtje luisteren naar jouw nieuwtjes allemaal. Maar goed, uh, voor die tijd dus eventjes de uh, ultraboek. Um, een laptop met een touchscreen, of een ultraboek met een touchscreen, natuurlijk een iets andere formfactor als we normaal review op tablets Magazine. Uh, zoals ook gezegd in de review, graag een keertje zoiets bekijken, omdat het toch interessant is, omdat dat uh, er is. Ja, wij merken niet donders veel vraag naar uh, Windows 8, maar toch krijgen we de, met regelmaat zeg maar, de vraag: wel, welke machine moet ik dan kopen als ik Windows 8 wil? Uh -huh. En uh, ja, goed, uh, ook in de reviews van de hybrides en dat soort dingen zeggen we toch vaak: van ja, hij is het beste op het moment dat je hem gewoon als laptopachtige gebruikt, hè? En ja. eigenlijk had ik dat met de Aspire S7 ook wel, met de kanttekening dat uh, ik het touchscreen toch wel heel erg handig vind. Uh, ik heb het niet non-stop gebruikt, maar het is een leuke derde manier om het systeem aan te, kunnen, uh, aan te kunnen sturen. En zeker Windows 8, die dan zeker in de moderne omgeving toch wel ook echt uitnodigt om uh, met je vingers gebruikt te worden. Zeker als het gaat om even het switchen tussen apps bijvoorbeeld, of het splitscreen zetten tussen een app. Uh, ja. Vooral dat soort dingen doe je dan toch wel heel erg met je vingers. Verder, ja, hele mooie, dunne machine. Krachtig, zat zeg maar. Een i5-processor, 4 gigabyte RAM-geheugen 128 gigabyte SSD. Maar dan hebben we het natuurlijk wel over een computer van 1300 euro. En uh, ja, dat is, zijn, uh, dat is geen katapis, om het zo maar even te zeggen. En uh, het is wel op zich een mooi ding. Intussen gaat mijn telefoon eventjes af. Maar uh, ja, een ja, mooi ding. En uh, check de review gewoon op de Magazine. Maar dat concurreert dan, dan volgens jou dan direct met bijvoorbeeld een Surface Pro? Of ja. zijn dat toch twee verschillende doelgroepen? Ja, kijk, je, je hebt natuurlijk altijd doelgroepen uh, die lastig te, te, te, uh, uit elkaar te houden zijn. als het over mensen met te veel of met niet te veel, maar met heel veel geld hebben, zeg maar. Ja. En ik kan me best voorstellen dat als je al. Uh, bij Microsoft werkt en je hebt een mooie laptop, dat zo'n service best schijnig is om erbij te hebben, zeg maar. Maar een heleboel mensen die meer dan 1000 euro of iets rond de 1000 euro uitgeven, die hebben zoiets van, ja, dat moet wel een apparaat zijn die 99,9% van mijn dingen moet doen, zeg maar. En die moet ik ook overal kunnen gebruiken. Mm -hmm. En die, dus in dat opzicht is het wel iets wat echt direct concurreert, zeg maar, tegen zo'n apparaat. Zo'n service pro bijvoorbeeld heeft best toepassingen en het is wat kleiner, maar het is niet lichter. Het is zeker niet dunner. Hij is denk ik drie of vier keer zo dik zelfs. Uh, nou ja, laat ik het in ieder geval twee keer noemen. Uh, en je kan er ongeveer hetzelfde mee. Alleen een laptopvorm, ja, die kan je op schoot houden. En uh, in de trein balanceren op één knie. Terwijl je probeert uh, de smerigheid uh, die naast je zit niet aan te raken. <lacht> en, en dat soort dingen. En dat is met de Surface Pro toch een stukje lastiger. Ja. Nou goed, interessant praten. We hebben het er een aantal keer over gehad. Hè. Het is een interessante discussie van, ja, moet je nou voor een tablet gaan als je voor een 8 gaat of voor een laptop? Uh... Ja. ja, kijk, een laptop ik, zou ik ook echt uitsluiten, maar een laptop hybride en dan bedoel ik maar meer eentje die, waarvan het scherm los kan of gewoon eentje met een touchscreen. Mm -hmm. Ja, dat vind ik toch wel erg interessant. Ja, ook... vind ik ook wel interessant bijvoorbeeld. Ja, precies. Nou, die komen inderdaad dicht bij, bij zo'n uh, Spire 7 in de buurt. Um, ik las vanmiddag een artikel op Webwereld... en dat was dan gelinkt van Computerworld volgens mij. Uh, de, de, er, ging, er was een analist aan het woord en die zei... fabrikanten, uh, zowel Microsoft als, als, uh, als partners daarvan... weten gewoon niet meer wat ze nou aan het doen zijn met tablets en Windows 8. Ze weten allemaal eigenlijk wel dat Windows 8 gewoon thuishoort op een laptop of op een desktop of, of in ieder geval op een convertible... Maar uh, ze, ze, ze, ze, hij zegt van, uh, ze introduceren allemaal met tablets, maar ze weten eigenlijk niet waarom. En hoe, is er nou ook weer een 18-tablet geïntroduceerd? Maar waarom, hoe de fuck, wil er nou op een 18-tablet, waar dan of is gratis op meegeleverd wordt, of is gebruiken? Ja, dat vond ik wel interessant om te lezen van, ja, waarom... Of... Is, het, is die doelgroepen er wel of proberen ze die nou te creëren, zeg maar? Ja, ik snap wel wat je, wat je vraag is. En ik snap, ja, ik snap die beperking, of in ieder geval die bedenking, die snap ik ook wel. Het is inderdaad, uh, ja, of ze minst apart te noemen. Uh, en ik denk dat er nog steeds wel mensen zijn die hopen of hopen dat het een hele goede vormfactor is. En dan bedoel ik fabrikanten en, en consumenten. Alleen mm -hmm. ik denk dat het toch gewoon... Uh, ja, het is altijd lastig om toe te geven als je ergens spijt van hebt natuurlijk. Als je een hoop geld hebt uitgegeven. Maar, gegeven. maar ja, ik denk toch niet dat er echt heel veel mensen nu echt heel erg blij zijn met hun Service Pro. Gewoon omdat het inderdaad een hele geinige en uh, interessante vormfactor is. Alleen heel mensen gaat het, missen. het niet. Ja precies, je, je, gaat, je gaat dingen missen die je uh, gewend bent van je Windows apparaat. Maar goed, uh, wie weet over vijf jaar uh, spreken we er wel anders over. Maar goed. Dat is inderdaad de, de Aspire S7. En dan hebben we Computex. Ja, daar weet ik eigenlijk Nee, We hadden nog, nog één nieuwtje van Microsoft trouwens. Dat jij net aangaf. Want dat oh, was ja. vergeten inderdaad. Want de, de Surface RT die is natuurlijk... Uh, of sinds vorige week is de Surface Pro te koop in Nederland. Hè? Die heb je ook getest. En dat hebben we allemaal al besproken. Check de website voor de review. Um, de Surface RT die is al een tijdje te koop. En die heeft Microsoft nou soort van afgeprijsd. Je krijgt nou een touchcover of een uh, typecover gratis bij de Surface Pro die vanaf... 486 euro te koop is. En dat is toch, uh, wat is het? 120 euro om 30 euro korting. En dat is flink. Uh, dat is een ja, flink wat. Dus mocht je er al helemaal uit zijn en zo dan praten, wel is het verstandig om nou via de Microsoft Store. Ja, dus ik een typecover ja. erbij nemen, inderdaad. Ja, inderdaad, de typecover. Ook daar heb je een vergelijking van gemaakt. Check de website. Maar goed. Ja, en, uh, ja, nou ja, goed, nog heel veel Windows 8 dan. Want ook Windows RT, die prijs gaat er weer naar beneden, toch? Hoorde ik? Of uh, heb ik het verkeerd mee? Ja, ja dat waren geruchten van uh, of bronnen van uh, de Amerikaanse Bloomberg die aangaven van... Uh... Oh, wacht. Dat zijn leuke koekenbakkers de laatste tijd. Uh, eerst zien, dan geloven. Ja, precies. Nou, in ieder geval Windows RT prijs omlaag. Uh, meer goedkoper te hebben, dus wil Microsoft uh, voor hey, elkaar krijgen. Je moet ze toch op een of andere manier verkopen, inderdaad. Dat is waar. Goed. Nou ja, goed. Uh, Computext. Hoe wil je het uh, aanpakken? Per merk? Uh, ik wou het eigenlijk gewoon chronologisch doen, anders aangezien ik die chronologisch heb staan. Oké. Okay. Uh, eerst even uh, een, een algemeen dingetje. Uh, qua processoren, of processor, zoals je het ook wil noemen. Uh, Intel heeft uh, nieuwe generatie Atom geïntroduceerd. Nieuwe generatie uh, Core-processors geïntroduceerd. Die Core-processors gaan onder de naam Haswell. En uh, de Atom-processors gaan onder de naam Baytrail. En nou ja, dat moet allemaal energiezuiniger, krachtiger. Kleiner, uh, zonder uh, actieve ventilatie, noem maar op, dat moet allemaal een stuk beter worden. En veel van de nieuwe modellen die aangekondigd zijn, of uh, zelfs uh, verversd zijn, of noem dat, geüpdate zijn. Veel, veel apparaten, laptops en convertibles zijn geüpdate in plaats van een nieuw model dat geïntroduceerd is. Uh, die zijn daarmee uitgerust. Eester was als eerste aan de beurt uh, uh, gisterenochtend en dan Taiwanese tijd is dat uh, zondagnacht geweest. En die kwam zoals verwacht, dat is er weinig bijzonders, met de Iconia W3. Dat is de eerste kleine Windows 8 tablet met een formaat van 8,1 inch. Uh, daar wisten we eigenlijk alles al van. Uh, maar wat we nu eigenlijk nog uh, extra weten, is dat dat apparaat gratis geleverd wordt met een versie van Office 2013. En dat vond jij opvallend en dat vind ik opvallend. Uh, opvallend om twee redenen, in de zin van dat doen fabrikanten tot op heden? Of dat hebben ze nog niet gedaan. Alleen bij Windows-RT-apparaten wordt er een versie meegeleverd. Ja, maar dan doet het niet fabrikanten. Hè? Dan doet uh, Microsoft het, inderdaad. De, ja, inderdaad. En uh, de tweede reden waarom het opvallend is, is inderdaad... Waarom zou je dat op een 8-inch... Uh, ja, of is, het blijft een, een desktop-programma, om het zo te noemen. En je scherm wordt nou nog kleiner. Ja, ja wat voor een, uh, specs hebben we dan over, over die W3? 1280-800. Nee, zeg ik dat goed. Ja, 1280-800. En daar zit een, ik open hem nou even, een Intel Atom 2760 uh, processor uit van 1,7 gigahertz, 2 gigabyte aan werkgeheugen. Ja, ik dacht misschien dat het een wat krachtigere machine zou zijn. Niet dat het nu per se niet meer mogelijk is, maar misschien gokken ze het erop dat het een, uh, een student device is, zeg maar. En dat studenten gewoon een extern scherm en een toetsenbord uh, neerzetten op, uh, op hun studentenkamer, om het zo te zeggen. En dat je dat ding aansluit en zeg maar dat het er echt een... Uh... Overigens dat het ook natuurlijk gewoon met de pro en zo kan. Maar uh, dat het op die manier uh, handig is. Het maar... zou kunnen, er zit een HDMI-uitgang op, dus dat kan. Ja, maar het is niet echt superkrachtig natuurlijk. Aan de andere kant, ja, misschien... Nee. Ja. Een rare vormfactor, ik zie hier ja, gebeuren. Ze leveren, dat er... ze leveren dan wel weer, of die kun je erbij kopen, zo'n volledig toetsenbord waar je het tablet dan als mini dingetje in staat. <laughs> dat leveren ze dan wel weer bij, of dat kun je erbij kopen. Maar goed, uh, dat is een van de, de, de eerste, of de eerste kleine Windows 8 tablet. Um, Acer had ook op het gebied van Android wat nieuws. En dat is een uh, Android Fablet, 5,7 inch, de Liquid S1. En dat is echt een, een mid-range toestel. Voor 329 euro wordt dat in de markt gezet. Je uh, checkt de specs. Niet, niet heel veel bijzonders. Maar als je op zoek bent naar een groot apparaat. En geen 600 euro uit te geven aan een nood. Ja, nou. Toch wel interessant inderdaad. Want die nood is, is super populair. En ja. uh, als dat dit een eentje is. Die goedkoop. Uh, Aangeschaft kan worden. Zonder abonnement. Ja, uh, Is dat best wel een interessant apparaat. Maar om goed, te houden. Er zijn meer opties. Hè? want Je hebt nou ook de. Huawei wij. Uh, As Ascent. Hoe spreek ik het uit? Ascend Mate. Ook, ook met uh, volgens mij 6,1 inch display en ook 329 euro. Die we overigens binnenkort gaan reviewen, dat weet jij ook nog niet. Dus die komt jou of mijn kant op. Um, ja, dat is, dat is het belangrijkste van Acer. van Acer. We hadden iets van drie of vier teasers gezien van Acer. En toen kregen we maar één tablet te zien, dus dat vond ik wat op hand. Ik had wel wat meer uh, hybride opvolgers van de, van de uh, W15 en de W700 verwacht. Maar uh, helaas... Oh wacht, dus ik ga vrijdag eigenlijk alleen maar die twee dingen bekijken. Ja, en ze hebben uh, drie weken terug bij dat evenement in New York wat dingen aangekondigd. Hè? Die R7, je weet wel, die, met dat, die ezelstandaard. Oh ja, ja, ja, ja, ja. Dus vrijdag zo'n een event, dus uh, daar ga ik dan even heen. Dus vandaar dat ik zeg vrijdag dat even bekijken. Oké, okay, ja. nou interessant. Uh, interesting, ik ben benieuwd. En nog een tablet hebben ze drie weken terug aangekondigd. Dus uh, de, de, er is wel voldoende interessants. Maar toen kwam het pas. Toen kwam Asus en toen kreeg ik blauwe vingers van tikken. Want die kondigde maar liefst vijf tablets aan. Of in ieder geval vier tablets en één uh, uh, meer laptop dan tablet. Uh, het eerste model is de uh, MemoPad HD7. Uh, ook opvallend dat Asus nu al met nieuwe MemoPad modellen komt. Want begin het jaar zijn er twee aangekondigd. De 7 inch en 10,1 inch. Waarvan jij de 10,1 inch onlangs nog getest hebt. Maar goed, nu drie maanden later, of twee maanden later zelfs, uh, zijn er al nieuwe modellen aangekondigd. En dat uh, komt er eigenlijk op neer sneller en hogere resolutie. 7 inch, 10,1 inch. Uh, het 7 inch model, 1280x800 pixels, quadcore MediaTek processor van Chinese makelij. Maar wel voor ongeveer dezelfde prijs van 149 euro komt die naar Nederland deze zomer. Het 10 10,1 inch model heeft de naam uh, MemoPad FHD10 gekregen. En dat staat natuurlijk voor Full HD 19. 20 1200 pixels. En opvallend, een Intel Atom processor. Uh, dus uh, ACS stapt ook voor de, de normale Android tablets. aanstekens. aanhalingstekens, dan heb je niet over een phonepad. Stappen ze af gedeeltelijk van ARM en kiezen ze voor een Intel processor. En draaien allebei op Android 4.2. Jellybean. En overigens, dan kan ik daar op het einde nog wel even terugkomen. Is dat interessant dat veel fabrikanten inmiddels. ...toch uh, lijken te kiezen of in ieder geval te proberen om met Intel aan de slag te gaan. Het uh, ziet, ziet er nou uit dat Intel heel, hele concurrerende prijzen en concurrerende producten... Ja, of bonussen of zo, want ik vraag me Precies. wel echt af waarom, maar inderdaad... Ja, ik kan niet, bijna niet voorstellen dat het beter is of sneller. Dus er moet inderdaad een andere Koper zijn dan, dan of zo, inderdaad... Of dat zal het Wat ja. ook goedkoper betekent. natuurlijk. Ja. Right. Dus nou goed, dat is de, de, de Intel-processor. Dus de, ECC de heeft nou de, de PhonePad en de, en de MemoPad FHD die over een Intel-processor beschikken. Over de PhonePad gesproken. En een opvallend apparaat. De PhonePad Note. <lacht> Het is een zes inch tablet heeft hij een pennetje, of niet? Ja. Ja, <laughs> ja. Uh, yeah, yeah. uh, too funny. Dus okay. is, ja, een Android-fablet, Android, Android 4.2, uh, 6-inch display. Hey, nog een vraag, is hij in het wit verkrijgbaar? Ja, tuurlijk. <laughs> <laughs> Want? <laughs> <laughs> het is gewoon een Samsung Note, of niet? Ja, nou ja, qua formaat is het iets groter, maar het idee erachter is precies hetzelfde, inderdaad. Die, die. En dat zei jij toevallig uh, van, uh, gisteren, van die afbeelding. Ik zag het op Twitter, inderdaad. Die persafbeeldingen, die zien er wel heel erg uit als die van Samsung. Uh, too funny. Maar goed, uh, ja, dat, dat, dat wordt de fablet van, van Asus. Uh, prijs en beschikbaarheid is nog niet bekend... maar dat apparaat uh, beschikt wel over uh, alles uh, uh, wat je van een fablet mag verwachten. Dus uh, smartphone functies en, uh, en tabletfuncties. Ook weer en Intel? Ook weer Intel inderdaad. En Atom 62560, 1,6 gigahertz. Maar wel op met, met uh, super IPS-display, full HD-resolutie... Uh, volgens mij 2 gigabyte aan werkgeheugen. Dus echt wel weer een, een high-end toestel dat wel de concurrentie met de Galaxy Note uh, redelijk aan zou moeten kunnen. En dus uh, ik ben wel benieuwd qua prijsstelling. Ik verwacht dat het toch wel rond de 500 euro gaat uitkomen. Oh, daar is geen prijs nog van bekend. Nee, het moet ergens na de zomer of, of komende zomer op de markt. Uh, ik denk 300 euro. Of 350. Ja, het zou Asus wel. Het is wel des Aces om dat zo te doen, inderdaad. De die heeft echt super lage prijzen op het moment. Dat is echt niet te geloven. Ja, ja dan, dan, dan zie ik. Tenzij je echt heel erg fan bent van die Samsung TouchWiz interface. Kijk, we hebben hem natuurlijk nog niet getest, dus er, weinig over te zeggen. Maar dan zou het een hele goede, heel goed alternatief zijn voor de Galaxy Note. Ja, het zou me niks verbazen als hij 3,5 mei er ongeveer kost. Ja, dat zou goed kunnen. Het volgende model. Dat is, en dat vond ik wellicht nog het meest interessante model. Want uh, ja, we hebben natuurlijk al een tijdje de, de Transformer Pad 300 en de Transformer Pad Infinity 700 op de markt. En het werd tijd voor vernieuwing. En dat heeft Azus uh, begrepen. En ze hebben gisteren dan ook de, ja, de, de naamgeving, jammer, de Transformer Pad Infinity aangekondigd. Precies dezelfde naam als zijn voorganger, maar uitgerust met een... Uh, een uh, 101 inch IPS-display dat een resolutie heeft van 2560 bij 1600 pixels. En dat is dezelfde resolutie als volgens mij de Nexus 7 ook heeft, of nog hoger zelfs. In ieder geval nog hogere resolutie en de nieuwe Tegra 4 quad-core processor die NVIDIA begin het jaar aangekondigd heeft. Uh, voor de rest onder meer 2 gigabyte werkgeheugen, 32 gigabyte opslaggeheugen, Android 4.1 Jellybean, HDMI, USB, uh, Bluetooth, alles erop en daaraan. Um, en natuurlijk het keyboard dock hè, dat we kennen van de REST-HOMO-PET-series. Uh, daar kun je het tablet weer in plaatsen om het geheel als laptop te gebruiken. Mm. Um, dat vind ik een heel interessant apparaat. En het werd voor mij alleen maar interessanter toen ik de prijs zag. In ieder geval de, de prijs voor de Verenigde Staten. Want dat apparaat gaat los als tablet 399 dollar kosten. En nou ja, goed, meestal kunnen we dat letterlijk wel omzetten naar 399 euro. Een en maaier dock... voor een doc. Ja, en een maaier voor een doc inderdaad 491 dollar. Ja, ik zat te denken, want we hebben nog niet alle tablets snel nou behandeld, maar er zijn meer interessante modellen gelanceerd. Uh, je hebt natuurlijk net die Toshiba, of de, de Sony Tablet Z getest. En dat is een van de weinigen met hoogresultie display, krachtige processor, alles erop en eraan. Die krijgt nou toch behoorlijk wat concurrentie uh, van een, een, een ASUS. En zometeen zal ik het ook uh, Toshiba uh, uitleggen wat ze gelanceerd hebben. Er komen meer interessante modellen aan. Uh, die ja, cool. waarschijnlijk ook een stuk goedkoper zijn. Ja, dat is best wel cool, want uh, de, de Xperia Z was inderdaad voor mijn gevoel echt een stap vooruit. Ja. En want, kijk, het is natuurlijk... Uh, mensen die niet de reviews schrijven, die hebben altijd iets Oh, dat moet het leukste werk zijn ter wereld, weet je wel. Uh -huh. Maar als je zelf 30 reviews hebt gemaakt in drie maanden... dan op een gegeven moment lijkt het allemaal een beetje op elkaar... en voelt het allemaal een beetje hetzelfde. En uh, daar word je een beetje blasé van. Maar de Xperia ja. Z was echt een stap vooruit, zeg maar. Ja. En uh, dat vond ik wel, wel interessant, dus ik vind ook die Infinity wel uh, degelijk interessant, wat ik de interessantste vond van Asus. En misschien heb je, was je dat plan om nu te bespreken, of heb ik er gewoon overheen geluisterd, zeg maar. Ja. Maar dat is die MemoPad HD7. Ja, ja, die heb, ik, die heb ik inderdaad genoemd. Dat is eveneens oh. MemoPad en een 10-inch MemoPad. Ja, oh, ja. ja, dat, dat bedoelde ik dat de prijs gelijk is gebleven ongeveer, maar dat apparaat is dus over een hogere resolutie, display en een quad-core processor beschikt het ja, ziet er heel leuk uit, want de Nexus 7 ja. is ook, uh, ook erg, uh, Nexus erg populair. En ik lees nu op de voorpagina van Tablets Magazine dat dat ding 169 euro gaat kosten. Zet dat 169? Bedoel ik 149. Uh, uh, ja, ik las het verkeerd. Uh, inderdaad, maar dat is echt een heel mooi prijsje voor, uh, voor, een, voor een heel knappe 7-inch tablet. Ja, zeker, zeker. Uh, en in Dis tegenstelling tot een Nexus met een met een camera en zo, die zullen wel weer beroeid zijn, maar dan nog? Precies, de camera's dat vind ik heel beroerd. Het is meer van micro SD-kaart uh, reader natuurlijk. Uh, ja. uh, alle aansluitingsmogelijkheden. Uh, ja. En frisse kleurtjes. Ik zou zo'n uh, zo'n blauw willen. Ja, ze noemen het roze, uh, grijs en groen of zoiets volgens mij. Groze, uh, nee, en wit. Wit. Volgens mij oh, dan is het geel. Grijs bedoel ik dan. <laughs> ik snap het, kan het, niet. Maar goed, okay. en, en wat, wat mooi is, er wordt ook een, een, een cover gratis meegeleverd. En dat is zo'n trans-cover. Zo'n smart cover, zeg maar. Snap je? ik bedoel? Ja. met ja, denk dat je, en begrijp, en als no je begrijp, wat je als je smart cover zegt. Precies, <laughs> dus die wordt gratis ook meegeleverd. Um, ja, net apparaat. Ik, ik ben benieuwd, want die 7 eens die ze uh, nu op de markt hebben... met single core en uh, 512 en br geugen Dat is echt troep, als ik drie uur mag geloven. Die hebben wij zelf nog niet kunnen testen... en dat gaan we waarschijnlijk ook niet meer doen dan. Het is een soort B1-ish-achtig uh, apparaat. Ja, precies. Dus uh, ja, goed, uh, ook weer een stap vooruit. Dat is alleen maar goed, want... Kijk, we zeggen wel steeds budget tablets en dan uh, qua prestaties hoef je niet veel te verwachten. Maar inmiddels zijn we er toch zover dat je ook voor 150 euro toch best wel gewoon vloeiende prestaties. En uh, een goed display mag verwachten. Zo is dat. Dus, uh, ja, ik, uh, vind, ik vind het altijd hetzelfde als mensen zeggen, ja, een budget auto moet je niet te veel van verwachten. Nou, ik verwacht nog steeds dat hij me van punt A naar B veilig uh, brengt. En uh, dat hij rechtuit gaat als ik gas geef. En niet dat ik moet bijsturen. Zo weet ik wat <laughs> bullshit. Dus uh, een beetje verwachtingen horen gewoon ook bij budget tablets vind ik. Inderdaad, inderdaad. Um, Ander merk je dan maar? Nee, nee, nee vijf, hè? Oh. <laughs> nee, Ezes heeft ook de uh, Transformer Book Trio uh, gelanceerd. En dat is zeg maar de Transformer Book die jij getest hebt. Maar dan draaiend op Windows 8 en op Android. 11,6 oh, okay. in zijn apparaat, dus ook iets kleiner. Um, twee besturingssystemen, uh, je moet volgens Asus met één druk op de knop heel snel en vloeiend kunnen schakelen tussen Android en Windows 8 Windows 8 staat geïnstalleerd op het dock, Android staat geïnstalleerd op het tablet, het display dus Dus je kunt alleen Windows 8 gebruiken als het tablet ook aangesloten is op het dock Oh smart, ik heb dat gezien hè, dat is een beetje zit tussen uh, die twee dingen bij Asus uh, op hun uh, pers-event een paar weken geleden En dat werkt inderdaad <kwijnt> vrij soepel Oké, okay, nice. Ja, nou dat het is weer zo'n aparte combinatie. Van de, ja, Dat toont eigenlijk van: uh, Windows 8 is inderdaad gewoon alleen bruikbaar met Doc. <laughs> en Android gebruik je als je een tablet wilt. Dus, ah, nou, interessant, uh, ik vind het best wel een leuk uh, idee. Ja, ook twee aparte processoren. Hè? Dus een Intel, uh, uh, nu vierde generatie Haswell-processor in het Doc. En een Atom-processor in het tablet. Het of 750 gigabyte in het dock, waarin er dus achterop staat... en 64 gigabyte in de tablet. Dat zijn eigenlijk twee producten in één. De, en uh, waarom het eigenlijk een trio is, dus drie in één... is dat je het dock kunt aansluiten op een display... en dan heb je dus een desktop. Daar heb je het display van de tablet dus niet voor nodig... Dan, want alles wat je nodig hebt om het aan te sturen dat display zit in het dock. Oh, wacht, dus dan heb je ook nog een tablet... Ja dan, heb je, ja, dan heb je tablet ernaast. Oh, I like it. dat dus klinkt inderdaad wel interessant. Het gaat waarschijnlijk ook uh, interessant duur worden. Ja, ja goed. Uh, interessant duur. We, we hebben heel vaak nu uh, apparaten van meer dan 1000 euro onder onze vingers. Dat is waar, dat is waar. Dus uh, ik ben, nee, aan die ben ik echt heel benieuwd. Dat uh... Ah, oh, ja. interessant. Interessant. Daar heb ik echt helemaal niks van meegekregen. Cool. Oké, okay. nou ja tussendoor kwam uh, Samsung, die naar mijn weten niet aanwezig is op Computex. Maar die kwam met een persbericht van we kondigen de Galaxy Tab 8.0 en de Galaxy Tab 3 10.1 aan. Ja. Uh, yeah. Dat was eigenlijk uh, uh, uh, dus van, oké, okay, jullie zijn er ook, maar wat jullie aankondigen is niet heel boeiend. Ik snap dat er best een markt voor is, hoor. En die dingen zullen ook niet heel duur worden. Misschien 250, 300 euro voor de, de, de 10-inch en, en 200 euro voor de 8 inch of 250 euro. Maar goed, het was een beetje van, oké, okay, allemaal mooie nieuwe ontwikkelingen. En dan komt Samsung eraan met zijn dual-core processor, uh, 1280, 800 pixels display. Yeah. Ja. Ja, dat is weinig uh, vernieuwend zat daarbij, inderdaad. Dus, maar goed, die komen er in, in ieder geval aan, zijn aangekondigd, Samsung uh, kennende, of tenminste zoals we van Samsung gewend zijn, zijn de prijzen en de beschikbaarheid nog niet bekendgemaakt. Dus dat is allemaal al gokken. Maar die komen er dus aan. Ik eigenlijk dat drie series compleet gelanceerd en die gaan we dus niet uh, gepresenteerd zien worden tijdens het evenement dat op 20 juni gepland staat. Uh, waarschijnlijk, of misschien, zien we daar dan eindelijk ook een high-end tablet van Samsung verschijnen. Oh, ja. oh ja, dat moet ik ook nog eens een keertje doen inderdaad. Oké, okay. Ja. Um, als we doorgaan naar Dell, die is wel aanwezig op Computex 2013... en die heeft een, uh, de XPS 11 getoond. We kennen de XPS 10 en de XPS 12. De XPS 10 heb ik getest en de XPS 12 overigens ook. De XPS 10 is een Windows RT-tablet, 10,1 inch. De XPS 12 is een convertible, 13,3 inch... waarin het display in een soort frame kan draaien... en je het geheel als tablet kunt gebruiken. Daartussenin komt nu de XPS 11... Met een uh, Lenovo uit yoga-achtig design waarmee je het display helemaal 360 graden om kan klappen en het geheel dus als tablet kunt gebruiken. Dat is op zich niet het unieke aan dit apparaat. Uh, het unieke zijn die andere features zoals een, een hoogresolutie display, ook weer uh, 2500 bij nog wat, 2560 bij 1440 pixels. Serieus? Ja, uh, en het apparaat oh. is maar uh, 11,6 inch. Dus dat is best is, een, is een RT of niet? Nee, Windows 8. Oh, Nou, dan ben ik helemaal benieuwd hoe dat met scaling gaat zitten dan. Precies, eh, inderdaad. Daar ben ik ook benieuwd naar. Er wordt een uh, stylus uh, meegeleverd, Active Digitizer. En het hele apparaat is van koolstofvezel gemaakt, of in ieder geval de behuizing. Waardoor het uh, stukken lichter en dunner moet zijn dan de huidige varianten. Uh, er is nog geen pri uh, prijs of beschikbaarheid. Het moet ergens voor het einde van dit jaar nog verschijnen. Um, de Lenovo, of de Dell... XPS12, dat was zo'n convertible tablet, tablet dat ik net zei, of convertible laptop, waarmee je het display in een frame kunt omklappen. Uh, die wordt opnieuw gelanceerd, uh, onder dezelfde naam, maar dan met een uh, vierde generatie Haswell-processor, die het apparaat 1,6 keer sneller moet maken en uh, twee uur langere batterijduur moet verzorgen. Hm. Maar wel voor dezelfde prijs vanaf eind deze maand beschikbaar. Alright. Dan. Ja. Foxconn. Foxconn was er ook. En Foxconn was er samen met Mozilla. En dat is misschien wel interessant. Want die komen samen met een Firefox OS tablet. Vraag me nog niet naar de specificaties of wat dan ook. Ze hebben alleen gezegd of ze hebben alleen... Wat voor apparaat. specificaties? <laughs> ze hebben alleen een tablet getoond. En er mocht niemand met zijn tekens aan zitten. Waarop een video getoond werd. Uh, en zij gaan dus uh, Firefox OS. Dat is eigenlijk een op HTML5 gebaseerd open platform. Dat... Uh, werkt met webapplicaties, dus allemaal heel open en uh, uh, weinig uh, veel eisend wat betreft uh, processor en, en, en werkgeheugen. Uh, dat is eigenlijk een OS wat, wat op wat goedkopere en minder krachtige apparaten, smartphones en tablets, moet komen te draaien. Mm -hmm. En volgens Foxconn en uh, Mozilla is dit het besturingssysteem voor de volgende 1 biljoen miljard, dus eigenlijk telefoons. Ja, we zullen zien. Ik vraag me af of dit komt, omdat... Uh... Mozilla heel veel uh, aandeel aan het vliezen is uh, als in browsershare. Uh, of nou, dus dat ze zeggen van... Hey, Onze browser wordt steeds minder populair. We moeten een andere business in. Hè? Dus bijvoorbeeld uh, mobile OS, om het zo te zeggen. Of dat het is dat wat ze echt denken dat dit een betere keuze is uh, voor, uh, als mobile OS. En beide opties zijn volgens mij niet echt... Uh, op dit moment heel erg tot de verbeelding spreken. Dus uh, eerst zien dan, uh, dan maar eens over oordelen natuurlijk. Maar... Ja, op dit moment loop ik er nog niet zo heel erg warm voor. en Zeker als je dan zegt dat er een scherm stond met een filmpje erop. oh god, ze weten hoe ze een scherm moeten maken. Mm -hmm. nou, dan ben je er nog niet. Nee, precies. Dat is helemaal waar. Nou, Mozilla zelf zegt... Uh, veel fabrikanten, uh, naar wat wij weten... En wij Mozilla dus... Uh, vinden dat Google te veel vingers in te veel papjes heeft... Um, Waardoor, waardoor ze daar eigenlijk niet meer van afhankelijk willen zijn. En daarom kiezen zij, de fabrikanten voor ons, Mozilla en Firefox. Ja, ze, ze hebben dan eigenlijk zeg, al 19 partners, uh, deals gesloten hebben... onder Sony en ZTE, twee hele grote fabrikanten. Dus wie weet wat er nog staat te gebeuren. Misschien echt gewoon voor de budget uh, smartphones en tablets ook? Uh, ja, nou, het is interessant. Leuk om te zien wat daar, wat daar gebeurt... Uh, we hadden natuurlijk heel erg hoop dat uh, Windows 8 echt het super interessante derde OS op de markt zou zijn. Mm -hmm. Ja, dat valt een klein beetje tegen. Dus uh, er is weer een klein beetje kans uh, om uh, naast iOS en Android uh, nog een beetje te bewegen in die markt. Dus ik ben uh, zeker benieuwd. Naar... Ja. ja, ik had ook verwacht, uh, het is natuurlijk pas dag 1 van Computex. Maar uh, ik had ook verwacht uh, Ubuntu nog wel wat uh, lanceringen te zien. Uh, dat hebben we natuurlijk een paar maanden terug uh, tijdens 6 uh, voorbij zien komen. En tijdens MWC 2013. Dat zag allemaal zeer... Uh, gelikt en, en snel en interessant uit, dus uh, dat, dat is ook ja. nog een, een kans hebben voor die derde positie. Maar goed, dat is meer ja, een, een platform voor de uh, niet ledig bedoel de nerds onder ons volgens mij. Oh, zo, wat ben je grof, zeg? Ja. Ga je me mond wassen? <laughs> Oké. Okay. Uh, vandaag. Dan komen we Wat zeg je? Neckbeards. Goed. Uh, vanochtend werd de pakker en toen had Toshiba al, al vijf uur lang nieuwe tablets gelanceerd. dat vindt allemaal in de nacht plaats. Uh, Toshiba komt met de Excite serie en die Excite serie bestond al. Uh, maar dan in de VS en in uh, Japan en, en nou ja, in Azië in ieder geval. In Nederland werd alles onder de at Hubblepub noemer uitgebracht. Dat gaan ze niet meer doen. Over de hele wereld uh, worden de nieuwe Toshiba tablets onder de Excite-naam uitgebracht. Oh, opwindend. ja. Dus je met drie modellen. En naar eigen zeggen, uh, zijn die modellen voor elk budget, is er wel iets, zeg maar. En je betaalt uh, eigenlijk voor een tablet, betaal je een vast bedrag, misschien 100 euro of 200 euro. En naarmate je meer features wilt, betaal je ook meer. Goed, dat geldt eigenlijk voor elke fabrikant, maar zo zegt Tosje bij het. Ik begin bij het uh, budgetmodel, budgetmodel slash middenklasse model van uh, 10,1 inch. Dat is de uh, Excite Pure. En die beschikt over een 1280 bij 800 pixels display en een Tegra 3 quad core processor. Uh, dat is een beetje wat we vorig jaar zagen eigenlijk met Android 4.2 Jellybean ook. Dus een model van vorig jaar wat voor 299 euro verkocht gaat worden. Een stapje hoger vinden we de Exite Pro. En dat is qua hardware eigenlijk precies hetzelfde model. Uh, qua behuizing, uh, uh, qua aansluitingen, qua microSD-card bijvoorbeeld. Uh, maar beschikt over een hoogresolutie display, ook weer 2560 bij. 1600, 1600 pixels. En uh, een quadcore core Tegra 4 processor. Dus je betaalt echt voor dat display en die Tegra 4 processor. Ook weer op Android 4.2 Jellybean. Ook, ook met de, de verdubbeling van werkgeheugen. Ja, verdubbeling van werkgeheugen inderdaad. En, en werkgeheugen. ook verdubbeling van opslaggeheugen. Dan ga je nog een stapje hoger naar de uh, Exite site right. En de Right, die naam zegt het al. Dan krijg je al die specificaties plus een Active Digitizer uh, paneel. Active Digitizer stylus van Wacom... Uh, een Gorilla Glass. Twee plaat over het display voor optimale werking met die stylus. Uh, en een aantal voor die stylus geoptimaliseerde applicaties. Dus die zijn en, ingericht op schrijven. En, en een wallpaper van uh, Samsung. Is dat zo? Ja, ik weet niet of je dat... Nou, ik heb het artikel net geopend, dus ik zit dat niet te lezen wat je net hebt geschreven daarover. Maar dat is dus gewoon een wallpaper van Samsung. Of in ieder geval... Oh, die, die pallon? Nee, die... Uh, uh, ja, die bruine wat er, achtergrond met zo'n vulpen. Oh ja, volgens mij gebruik ik ze allemaal van die stokmaterialen. Ja, inderdaad. Uh... Oh, die ballon inderdaad ook, verrek. Ja, die ballon heeft Samsung voor uh, AMOLED-promotie destijds gebruikt. <laughs> ja, nee, ik vind het wel leuk dat Samsung nu eens een keer gewoon aan alle kanten wordt, uh, wordt gereept, zeg maar. Ja, precies. Oké. Okay. Uh, nou, dus, nou ja, goed. Die uh, Pro of the, die, die, die Pure die wordt dus 2,99, die Pro uh, 4,99 en die Ride uh, 5,99. Nou is het de vraag of dat niet wat aan de dure kant is, want ja, zo'n Pro is natuurlijk gewoon een Samsung Galaxy Note 10.1, maar, uh, maar dan met een iets hogere resolutie, ja, betaal je daar dan ook om 200 tot 250 euro meer voor. Het hangt er een beetje vanaf wat het high-end model is. Wat Samsung dan gaat aankondigen op 20 juni. Nou, ik verwacht op, geen nieuwe Note 10.1. Maar goed, je weet nooit. Je weet nooit. Dus uh, dat is Toshiba. Drie nieuwe modellen moeten uh, vanaf eind deze maand al naar Nederland komen. Dus uh, interessant en leuk om te gaan zien. En toen was het een beetje voorbij qua lanceringen voor wat betreft vandaag. Oh, gelukkig. Ik zag voor de rest alleen nog... Qualcomm heeft een nieuwe processor gelanceerd voor, uh, voor middenklasse tablets. Het ja, is nog niet heel boeiend totdat het zover is in 2014. En uh, een wel interessante uitspraak van Intel... die verwacht dat die, die B-Trail processor, die Atom processor waar ik het eerder over had... Uh, die voor krachtige prestaties, maar ook lange batterijduur en geen actieve koeling... moet zorgen die, uh, Intel verwacht dat die processor gebruikt zal worden in tablets... en hybride apparaten die voor 399 dollar gemiddeld... ...in de winkels zullen liggen. Dus zeg maar, nee, eigenlijk ongeveer hetzelfde wat nu... ...die uh, Windows 8 machines met een Z, uh, Hoe noem je het? No, nou, no. als je kijkt naar de hybrides... ...dan zit je toch al gauw aan de 6 ja, ja, euro. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Dus dat ja, wordt ja, iets goedkoper. Uh, uh, ik vind het vooral interessant omdat uh, Intel is... Kijk, Windows RT is natuurlijk ontwikkeld voor die ARM-processors. Want Intel... Uh, had ventilatie nodig, konden ze het apparaat niet zo dun maken. Uh, vrat veel meer energie. Uh, en was duurder. Dus uh, dacht Microsoft: Oké, okay, we, we, we willen ook goedkoper tablets. En daar ontwikkelen we dan minus RT voor en gebruiken we ARM-processoren. Ja, nu zijn we zover dat Intel eigenlijk ook hetzelfde kan bieden als ARM: dus, dus geen koeling, lange batterijduur, stand-by-stand. Uh, we -stand, noemen dat active stand-by. Al die dingen kan Intel met een nieuwe b ook bieden. Dus waar is die plek voor Windows RT nog? Ja, dat is een beetje dit, dat wat we eind deze maand waarschijnlijk gaan zien... tijdens de Microsoft beeldconferentie. Daar gaat Microsoft meer duidelijkheid geven... omtrent de toekomstplannen van Windows RT. Ik zie het nut, er is niet meer zoveel van. Ja. Oké. Okay. Nou goed, goed. Uh, we, zullen, we zullen het allemaal wel weer zien natuurlijk. Ja. Goed, uh, dan zijn we er doorheen voor vandaag... Ja, ik, uh, qua podcast zijn we erin. Ja. Oké, okay, ja, dat is wel. Het uh, is namelijk uh, heel veel informatie. En ik, ik kan het ook niet allemaal bijhouden. Het is wel echt uh, een, een heleboel. Gelukkig is het allemaal keurig per artikeltje samengevat uh, op Tablets Magazine. Dus ik kan me voorstellen, als je hebt geluisterd dat je door de tablets het scherm niet meer ziet. <laughs> en uh, je kunt alles al vergelijken, hè? want ik heb het ook allemaal gelijk in de database gezet. <laughs> oh, meneer oh, had gewerkt hoor. <laughs> Nee, oké, okay, cool. Hé, hey, maar gaat er nog meer komen dan deze week? Want je had het erover dat het dag 1 was. Ja, gisteren was dag 0, vandaag is dag 1. En oh, okay. meestal zijn dat de belangrijkste dagen hoor. En de rest is meer hands-on video's, dat soort dingen. Ja, goed, wij zijn er niet bij aanwezig, uh, arme aan sloebers. Dus uh, het is maar afwachten of er leuke hands-on video's voorbij komen. Ja, nee, we zullen het wat zien. En uh, ik dacht eigenlijk van, nou, ik heb de drukke review-tijd de afgelopen maand al gehad. Maar zo te zien uh, is er ook uh, rond de zomerperiode nog genoeg te schrijven. Ja, opvallend dat er inderdaad nog heel veel nieuws aankomt de komende maanden. Vorig jaar was het echt in de zomer was het echt best stil... en dan hadden we eigenlijk best wel alles getest wat getest kon worden... Qua, ja, we hebben toch een stuk of tien nieuwe tablets uh, op stapel, toch? Precies, uh, we kunnen nou weer helemaal nieuw beginnen. Het is ook opvallend dat we net allemaal nieuwe modellen getest hebben... en dat die alweer opgevolgd zijn. Dat vind ik <laughs> nog vooral ander. Ja, weet je wat ook wel weer leuk is? We hebben ook wekenlang zitten zeiken dat er niks gebeurde... en nu gebeurt er wat, ja, dus moeten we ook niet zware, zware, dat Nee, interessant inderdaad. En jij hebt volgens mij nog een, nog een, een leuke niet-tablet liggen. Oh ja, uh, um, uh, Vivo-boek heet dat ding. Een 11-inch laptop met een touchscreen. Ja. En uh, eigenlijk is dat in het verlengde van die S7-review. Dan hebben we een 13-inch Ultrabook gedaan. En een goedkope, of een relatief goedkope, 11-inch laptop met een touchscreen. Uh, Windows 8. Goed, uh, wat eerste indrukken daarvan. Uh, ja, het is duidelijk dat het minder geld kost. <laughs> het is wat minder, uh, minder snel, wat minder mooi scherm. En uh, ja... Het um, is... Uh, ik probeer nog steeds eigenlijk een beetje, en nu moet ik zeggen dat ik ook druk was met andere dingen. Want mijn computer was kapot gegaan, dus ik heb een nieuwe laptop gekocht. En ja, daar ben je natuurlijk ook even zoet mee, zeg maar. Met dat allemaal weer op, op de rit krijgen. Dus ik heb er niet ultra veel mee gespeeld op dit moment nog. Maar ik probeer nog wel steeds een beetje de netbook smaak uit mijn mond te wassen. Mm -hmm. Dus, ja. Uh, ja. dus dat, wordt, dat wordt interessant. En wat denk ik ook wel, wat, wat veel mensen, denk ik, interessant vinden. En, en die aanname doe ik omdat ik best wel. Uh, uh, ...de Google Analytics in de gaten houdt... ...en zien waar mensen op binnenkomen... wat mensen op zoeken. Dus het uh, is de Kobo Aura HD. Oh, ja, ja, ja. De, ik heb toevallig net het eerste boek erop uitgelezen. Het is uh, een e-reader voor de duidelijkheid. Ja, de, de, uh, de aanslag van Baldaki. Uh, ja, een e-reader. Eigenlijk uh, is het... Ja, ik heb één boek opgelezen. Um, Je leest uh, best snel, volgens mij. Ja, ja, ja, ja. Ik lees het boek in twee dagen meestal. als okay, ik lees. Um, ja, god... Um, 180 euro kost dat ding En ik zit op dit moment nog heel erg mee Met van wow um, et, Tuurlijk is een i-ink scherm fijner om te lezen Dat staat buiten kijf En oké okay, cool Dat is echt zo Aan de andere kant is het niet meer zo Dat de huidige resolutieschermen En dan heb ik het over een 7 inch 1080 keer 800 Of hoe noem dat 1280 keer 800 Zeg maar een next 7-achtige resolutie um, dat dat met een beetje de juiste instelling van het scherm. En er zijn steeds meer apps die daar goed in worden om het scherm te muten een beetje. Hè, of een beetje zachter mm -hmm. te worden, een beetje geligere achtergronden. En je hebt gewoon, doordat er veel pixels zijn, een hoog contrast zeg maar tussen je letters, scherpe letters en de achtergrond. Is het verschil tussen een i-ink scherm en een uh, modern scherm, zeg maar. Hè, mm -hmm. Is niet meer zo groot als het was, zeg maar. Dus bijvoorbeeld op een iPad 1 lezen en op een e ink scher scherm, of ja. op een... Eerste generatie Android tablet, wat even lezen en een e ink scherm. En dan zit ik toch wel met die prijs, 180 euro. Dat betekent dus dat je 30 euro meer betaalt dan voor zo'n nieuwe 7 uh, HD uh, Memo dinges. Um, terwijl je op zo'n zo, zo 7 inch tablet ook redelijk lekker kan lezen. En dan kan je e-mailen en internetten en Twitter en Facebook en een fotootje maken. En alle apps uit de Play Store gebruiken, Google Now en... Snap je wat ik bedoel? Ja. Um, het is, is lastig, zeg maar. Het is op zich als een e-reader een heel, heel mooi apparaat. En, maar dan hebben we het een beetje hetzelfde als we het aan het begin hadden over die Surface Pro. Is, van, um, is het een apparaat uh, wat voor mensen die gewoon extra besteedbaar inkomen hebben... en die alle apparaten al hebben en gewoon nog iets leuks erbij is, willen, zeg maar. Iedereen is wel eens op zoek naar iets leuks, zeg maar. Mm -hmm. Dan is dat zeker cool. Um, maar het is zeker geen... Uh, uh, geen tablet, uh, het heeft ook geen tabletfuncties verder. Het is echt een e-reader, zeg maar. En ja, dan denk ik dat het toch een hoop van onze lezers in ieder geval zoiets zullen hebben van... ...wauw, 180 euro is best een leuke e-reader, Sam. Maar ik denk dat ik toch liever mijn geld uitgeef uh, aan iets waar ik meer dan alleen op kan lezen. Ja, precies. Dus echt voor de mensen die een uh, e-reader zoeken. Ja, ja oké. Okay. Met, uh, met uh, voor, uh, voor de duidelijkheid, hè. ik ben echt fan van, uh, van lezen. Je zegt net al, je leest snel, ik lees veel... En uh, ik ben ook heel lang erg fan geweest van e-ink-schermen. Uh, maar ik ben, heb ondertussen ook heel wat boeken gelezen op de iPad Mini. En op de uh, PhonePad bijvoorbeeld heb ik ook boeken gelezen. En op de Kobo Arc. Uh, of ja, Arc heette dat ding hè? Ja, Arc. En uh, ik bedoel, dat is allemaal goed te doen ondertussen. Ja, precies. Dus ja, ja. De, ja. Ik snap wat je bedoelt. Allright, uh, ik ben benieuwd. En uh, hebben we nog vier meer reviews? Ja, ik zeg nog steeds, net als vorige week, dat ik Javik tablets ga reviewen. Ik heb ze nog steeds niet binnen zien komen. Ja, en die, die wij Ascent komt eraan. Ja, stuur, stuur, stuur maar op. Inderdaad, die komt eraan. Dan moet ik nog even aan kort sluiten. Dus, uh... Oké, okay, nou dan uh, volgende week weer de rest van de GroenPetext nieuwtjes. En wie weet doen we volgende week weer de podcast op dinsdag, Want dan doen we dat na de WWDC-kino. Is dat maandag? Volgens mij wel. Oké, okay, interessant. Ja, misschien wel. Dus dan uh, tot volgende week. Tot volgende week.